Sang he a same song Oh one more radio. Een hele goede avond en hartelijk welkom bij een goed nieuwe aflevering van Golden CFM. Goedenavond. Ja, Daan, Ja, jij ook. Goedenavond. En we hebben ook uh, hier ons eigen gouden ouwe. Nee, nee gouden ouwe is niet echt. Ayo, ah, dat is geen gouden ouwe <laughs> Roy van Buringen. Roy van Buringen, maar Hallo. wel. Een jongen die, uh, die heel veel voor de radio doet. En uh, welkom, hartelijk welkom bij uh, ons programma. Live vanaf het Raadhuisplein, Hoek uh, Kruisstraat. We gaan vanavond iets speciaals doen dan. Ja? Ik weet niet of je het te pakken hebt gekregen. Ja, ik wel. We, we gaan een uh, nummers draaien uit 1973. Alleen maar zomerhits uit 1973. En dat, ja, wat is dan een criterium? Dan vind ik dat... Uh, de datum, de datum dat zij in de top 40, de Veronica top 40 kwamen in dat jaar, dat vind ik dan een criterium. En die heb ik uh, gewoon opgezocht. En wat is dan ook nog de zomerhits? Nou, juni, juli en augustus, ja, denk ik. Doe, doe je het goed? Ja. We begonnen met uh, Golden Earring met Ray De Love. Die kwam op 25 augustus in de top 40. En uh, we gaan een x-aantal dingen vertellen uh, over 1973. Onder andere, weet u nog dat... Uh, het kabinet ten ijl met uh, Jaap Boersma op Sociale Zaken in 1973 begon. Ja, vraagteken. Of uh, ja, om uh, weet u nog, uh, Martin Broodjes met uh, Renje Roth. Ja. ja, geweldig. Uh, heel leuk programma. Maar we hadden ook uh, de stille kracht onder regie van uh, Walter van der Kamp op televisie. En dat was met Plenitouw. Uh, als residentsvrouw die door mysterieuze indische tovernarij... werd gestraft voor haar zondige levenswandel. Nou, dat soort zaken gaan we vanavond met u bespreken. Uh, het volgende nummer wat wij voor u gaan draaien... Uh, overigens heb ik het uh, opgezocht in, in, in volgorde van... het uh, uh, langst uh, gedraaide nummer in die uh, top 40. Uh, het volgende nummer is, uh, was binnengekomen op 27... Uh, op 23 uh, juli... Albert Hammonds, de Free Electric Band.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 Get back when I'm wrong Ja, Daan, dat was het, natuurlijk. Het wordt wel steeds drukker hier in de studio. Het zijn ja, allemaal gezellige, is een, een gezellige, mens. het gezellige mensen. Het maakt helemaal Ja, echt wel. Uh, Rob Harms is ook aangeschoven. Rob Harms, die uh, afgelopen zondag uh, door uh, Roy van Buringen uh, naar voren is geroepen. Als zijnde een van de jongens van het eerste uur van uh, onze eigen radio CFM. Ja, toch? Ja, ja, ik, ja. <laughs> ik was er al bang voor eigenlijk. Goed, uh, na uh, Alt Hammond met de Free Electric Band was het uh, de beurt aan de Steelers Wheel. Met Late Again, die kwam. In, uh, op 16 juni uh, in de top 40 terecht. En daarna was het Flitting Week met Albatross op 21 juli. juli. Geweldige muziek natuurlijk. We draaien vanavond uh, muziek uit 1973 en we hebben nog wat eentanden daarover te melden. Want met name, we hadden op televisie de Tross Alles of Niets. En die brok uh, alle prijsverspraken tussen de omroepen. En één kandidaat ging daar met 18.400 gulden naar huis. En daarvoor was het maximaal 1.000 gulden. Ja. Dus tijden veranderen, we hebben het wel eens meer meegemaakt. Uh, het is uh, nu heel anders natuurlijk. Uh, ook was uh, Kovendijk, uh, overleden trouwens in 1977, een van de grootste uh, toneelspelers die Nederland ooit gekend heeft. En die speelde met Guus Hermes in uh, uh, Cirino de Bergerac. Ook die kennen wij natuurlijk van een uh, uh, musical. Oké. Okay, nou. Carpenters, Yesterday Once More, kwamen op 14 juli uh, in de top 40. En ze staan in dat jaar op 1960. Laat ze me horen, Daan. When I was young, I listened to. When they played, I'd sing along, it made me smile, those were such happy times, and not so long ago, today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 Dit was een hele populaire hit in 1960 van uh, Roy Peterson. Was het, een, maar, was het een hit dat jij uh, echt wel goed in je herinnering hebt, of niet? Nou, zie zeker dan, ja, absoluut. Ja, <laughs> je hebt het te laat op. Absoluut. Want ook Rob Harms is aangeschoven bij ons aan tafel in de studio. Echt uh, zilveren Robby. Ja, maar goed, hij alleen niet in de gaten dat een bepaald woord gezegd wordt. En dan moet je eigenlijk je. Duim op je voren zetten. Goed, het, het laatste nummer was uh, A Tell A Why Lover. Dat was dus die hit van uh, Roy Peterson. En uh, dees, dit nummer was uh, van Albert West. Uh, kwam, uh, werd in, die ja, in dat jaar 1973 op 3, nee, 91 genoteerd. En daarvoor, ja, ze zeiden het al. Ja, eigenlijk verkeer verkeerd nummer. Ja, nou, moeten we maar een keertje. Vicky Leandros, Santopé gitaren Guitaren bij Nacht. En dat kwam op 18 augustus in de top 40 binnen. We gaan door met een nummer dat ik zelf niet kon vinden. En dankzij Roep Harms, die dus bij ons zit, is het inderdaad wel naar voren gekomen. Het is een nummer van Greenfield Cook en het heet Easy Boy and We All Pray Together. Het kwam op 30 juli 1973 in top 40. Luister er maar naar. I'm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 Bye. Muziek. Madison Head. Ja. En dat is One and One is One. Ja, dat, dat is niet helemaal een, natuurlijk, want One and One is Two natuurlijk, maar de breedte. One and One is One. En dat kwam uh, samen trouwens met de Walkers, het nummer daarvoor, Dance of Love, op 4 augustus 1973 in de top 40. En we gaan eens dus even kijken wat we nog meer hebben. Uh, kennen jullie nog Bruce Lee? Dat zal dan wel. Een krijgskunstenaar, kung en filmster, en die overleed in 1973 op slechts 33-jarige leeftijd. De man heeft hele leuke films gemaakt, uh, met name uh, natuurlijk Konfu. fu. Hè? Ja. Laat eerlijk zijn, uh, en dat, uh, dat kan niet anders. Um, ook uh, was uh, Elisabeth Dittrich Wil, uh, de een jaar jongere zuster van Melene Dittrich, die, die kwam te overlijden. En die woonde tijdens het oorlogjaar nabij het kamp Bergen-Belsen. En daar ben ik geweest ooit. En toen zat ik in dienst. En eh, wij gingen naar, op oefening in Noord-Duitsland en bergen -Belsen. En daar hebben we toen een bezoek aan gebracht. En dat is heel indrukwekkend. We gaan door met de Nederlandse groep, de Bafoens. 1973 ook weer, 14 juli kwamen zij binnen met Arizona. MUZIEK Smile on my face, a glance in my eyes. I'm traveling through the land. The season came to an end. I'm going back home. Susie and me. Coming back home. It's Meneer van Es, een hele goede avond, Thomas. Ja, dat waren we wel lange gezichten. Ja, goed, hè? Ja, ja je moet er wel een beetje opletten. letten. Ja, uh... ja, Oké, okay, neem me niet kwalijk. Ik vroeg <laughs> eventjes aan onze uh, opvolgers uh, hoe of wat. Uh, goed, dit was uh, Sushi Quattro, uh, Can the Can, uh, kwam 14 uh, juli uh, 1973 in de top 40 en daarvoor even de mooiste nummers die er geschreven zijn door Paul Simon, Chrome, en dat kwam op 16 juni in 1973 in de top 40 terecht. Het zit er alweer bijna op dan Mag ik uh, heel mag even storen Joop? Want ik heb maar nou, liever niet 18, eigenlijk. 18 nummers heb ik maar op, uh, op mijn cd staan, ik weet niet wat je gedaan hebt. Nou, doe maar. Euh, nou, ja, weet ik veel, doe maar. Maar het, we horen het wel. Okay. We gaan in ieder geval. Nou, dan weet je wat? We gaan gewoon met de volgende door. Chuck Coltrane, You Were My Friend, 2 juni 1973 kan erin. Gevolgd door uh, Colin Blunstone, I Want Some More, 23 juni. Laat hem horen dan. Het, is het, laatste, het zijn de laatste nummers van deze editie van Golden Sea FM. Zometeen gaan we door met Knockout FM. De heren zitten al uh, helemaal in de startblokken. En, en die zijn helemaal uh, gereed om eventjes door te gaan. Keihard met keiharde muziek. Ja, ze moet eerst rustig misschien beginnen. Nou, dat weet ik niet. Laat me horen. Graag tot de volgende keer. Over twee weken weer live vanuit de studio aan het Gasthuisplein.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 Op de beneden Merwede ter hoogte van Dordrecht is een aanvaring geweest tussen een binnenvaartschip en een waterbus. Daarbij is een vrouw licht gewond geraakt. Ze was een van de 14 passagiers van de waterbus die tussen Dordrecht en Rotterdam vaart. Onduidelijk is nog hoe de aanvaring bij Dordrecht kon gebeuren. Volgens de politie is er weinig schade. De Nederlandse mededingingsautoriteit, de NMA, moet alsnog onderzoek doen naar de tarieven van de KLM en de SLM op de route Amsterdam-Paramaribo. De rechter heeft de Vereniging van Reizigers in het gelijk gesteld. De vereniging vindt de tarieven nog steeds veel te hoog. Een aantal jaren geleden was bepaald dat de kartelwaakhond geen onderzoek hoefde te doen naar de tarieven. De vliegroute Amsterdam-Paramaribo werd in 2006 geliberaliseerd. En het idee was dat door de concurrentie de tarieven vanzelf omlaag zouden gaan. Maar dat is niet gebeurd. In Egypte is de onderminister van cultuur opgepakt in verband met de diefstal van een Van Gogh afgelopen weekend uit een museum in Cairo. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de man van nalatigheid. Het schilderij dat tientallen miljoenen euro's waard is, werd zaterdag op dag uit zijn lijst gesneden en meegenomen. Later bleek dat het alarmsysteem en verreweg de meeste bewakingscamera's in het museum defect waren. Naast de onderminister van cultuur zijn ook vier andere ambtenaren van het ministerie opgepakt. En negen functionarissen mogen Egypte niet verlaten. Ook zij zouden nalatig zijn geweest. Een Nederlandse vrouw van Iraanse komaf blijkt sinds eind vorig jaar gevangen te zitten in Teheran. Volgens sommige berichten was de 45-jarige Zara Barami toen op, op familiebezoek. Ze werd gearresteerd op verdenking van staatsgevaarlijke activiteiten. Ze zou hebben meegedaan aan protesten tegen de regering... Amnesty International is nu een week op de hoogte van de zaak. De organisatie gaat ervan uit dat Parami is gemarteld en vreest dat ze de doodstraf krijgt. Het weer vanavond eerst nog buien, daarna droog. Morgen geregeld zon, alleen in het noorden kans op een bui. Aan het einde van de middag vanuit het westen.